9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Prins Frizo ligt nog steeds op de intensive care... van het academisch ziekenhuis in Innsbroek... na zijn ski-ongeluk van gisteren. Uh, verslaggever Menno Reemijer... die staat ook bij het ziekenhuis in Innsbruck. Um, Menno, heb jij al bezoek gezien? Um, vanmiddag hebben we... Uh Koningin Beatrix en prinses Mabel hier aanzien komen rond een uur of half één. Die bleven tot even na tweeën. Toen was de vraag, komt er vanavond nog bezoek? Algehele verwachting was van wel, maar het bleef heel lang stil vanuit Leg... waar de familie verblijft in het vakantieoord. Zojuist hebben we gehoord dat uh, ieder moment prinses Mebel hier toch weer een bezoek uh, komt brengen aan het uh, universiteitsziekenhuis in Innsbruck. De linten zijn gespannen, de bewakers binnen staan klaar en het uh, wacht is op uh, de prinses die uh, nog even een bezoek komt brengen aan haar man. Op dit moment nog uh, geen beweging, uh, geen auto's te zien, uh, maar die kunnen ieder moment komen. Wat is nu de laatste informatie over de gezondheidstoestand van Friso? Ja, die is eigenlijk al de hele dag zoals die gisteren aan het eind van de middag ook was. Onveranderd dus. Eh, en zoals dat dan genoemd wordt, stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Eh, vandaag veel over gesproken, over eh, of er meer bekend was. Het verhaal over eh, de journalisten die eh, van een neurochirurg... hier een behandelend arts had gehoord. Eh, dat er in ieder geval geen sprake was van een schedelbaans Dat verhaal hebben we gehoord. Dat de prins geen ernstige verwondingen had aan het lichaam, eh, werd verteld. Ook overigens bevestigd door een, een Nederlandse neurochirurg... die met de behandelend arts eh, heeft gesproken. En dat de prins... Eh, gisteren zo'n minuut of twintig onder het sneeuw heeft gelegen... daar onderkoeld onder vandaan kwam... Eh, wat eh, uiteindelijk dan weer op eh, zich gunstig is voor het herstel van de prins... omdat bij een lage lichaamstemperatuur eh, er minder zuurstof nodig is. Nou, dat hele verhaal hebben we vandaag dan gehoord. Eh, nog even ontkend hier door het eh, ziekenhuis. Eh, maar goed, we hebben het ook bevestigd gekregen van een eh, bekendstaand eh, neurochirurg. Dus dat is wat betreft de laatste stand van zaken. Eh, er zijn eh, nog wel bulletins geweest... Eh, Vandaag ook van de RVD, waarin dat beeld ook geschetst werd. We hebben nog een bulletin gehad waarin gesproken werd over uh, de bezoekers die hier uh, langskwamen. Dat was nadat uh, koningin Beatrix en prinses Mabel hier waren geweest. Uh, een beperkt aantal bezoekers is mogelijk, uh, zeggen de artsen. Meer is niet, uh, is niet wenselijk. heeft natuurlijk alles te maken met het uh, herstel van de prins. Mijn Noreen daar bij dat ziekenhuis in Insbroek En prinses Mabel zou dus onderweg zijn om Prins Friso te komen bezoeken. Nog kort wat ander nieuws. Een CDA-gemeenteraadslid uit Eindhoven heeft een website tegen de PVV geopend. Het meldpunt Overlast PVV is een initiatief van raadslid Ibrahim Wijbenga. De site is een reactie op het PVV-meldpunt voor klachten over werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Die site kwam gisteren online. Wijbenga en twee andere initiatiefnemers hopen dat het meldpunt bijdraagt aan het ongedaan maken van stigma van mensen uit Midden- en Oost-Europeanen en andere groepen, zoals ze zeggen. Dan het weer. Vanavond regen. Vannacht in de kustgebieden winterse buien met kans op sneeuw, hagel en wat onweer. Morgen overdag ook in de rest van het land winterse buien. Vrij veel wind, maximum temperatuur een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?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 Op de tentoonstelling 125 jaar autoreclame komen ze allemaal weer tot leven. Tot en met 15 april in een van Europa's mooiste automusea, het Lauwman Museum in Den Haag. Kijk op, blij dat ik rij 125.nl. Goedenavond, we beginnen het rondje in Den Haag bij ADO Excelsior, Ronald van der Gier. We gaan richting een uur en het is nog altijd 1-1 bij ADO tegen Excelsior. Torstra heeft juist een vrije trap mogen nemen, maar die ging over de goal van Excelsior heen. Hier ook een speler die een belangrijke wedstrijd gaat missen. Joost Broers kreeg namelijk geel en is volgende week tegen Ajax geschorst. De Graafschap VVV, Richard van der Maanen. Het is 1-3 geworden, 10 seconden geleden. Een doelpunt van de spits van VVV, Nouveau En een hele, hele belangrijke, denk ik, voor VVV. De Graafschap zwaar in de problemen. VVV leidt in Doetinchem met 3 tegen 1. Herakles Roda en die handkamp. 0-0 na een kleine 20 minuten spelen. Uh, niet veel verheffend. Twee kleine mogelijkheden, zowel voor Roda als voor Herakles. Maar gingen er niet in. Vandaar 0-0 na 20 minuten. Vedere Davidenko, Jan Roels. Gaat beter met Federer, heeft zojuist Daffy Denko gebroken. Nu drie setpoints voor Federer in de tweede set op een 5-3 voorsprong. De eerste set was dus verrassend voor Daffy Denko. En de service is goed en dus gaat de tweede set naar Roger Federer met 6-3. En Ahoy haalt opgelucht adem. Hebben we nog een kans tegen Duitsland, Mark Brasser? Nee, de ontmoeting is afgelopen. Ronald Selena Pieken en Ilse Fase hebben het niet gered... tegen Johanna Goliszewski en Juliana Schenk. Ze verloren met 2-0 in games. En dat betekent dat Nederland de ontmoeting met de 3-1 verliest. Ja, dan moet je gewoon concluderen dat deze gemengde Nederlandse ploeg... deze ploeg van jong en oud, van ervaring en onervaring... gewoon tekort komt ja, tegen een sterke Duitse ploeg. Het tekort komt voor de echte Europese top. Dat is op zich geen schande. Nederland verliest dus, gaat morgen spelen om het brons tegen Rusland. Ach ja, het is allemaal statistiek. Als je heel lang niet wint uit, dan weet je dat het ooit eens moet gebeuren. Richard van der Ja, Vanavond gaat dat gewoon gebeuren. Daar uh, dat, da, da, dat twijfel ik eigenlijk niet zo meer aan. Omdat de Graafschap volledig van slag is in de tweede helft. Nu al uh, een minuut of twintig dus. En er wordt ook met uh, witte zakdoekjes nu gezwaaid. Door uh, mensen op de tribune. Dat is allemaal bestemd voor de trainer Andries uh, Ulderink. Die uh, zojuist uh, Jurie Roos ook naar de kant uh, haalde. Met een gezicht op onweer ging die uh, richting uh, dugout boos. De Graafschap uh, speelt belabberd in de tweede helft. En het doelpunt zojuist van de Nigeriaanse spits, Vor was eigenlijk een beetje tekenend voor de manier waarop de Graafschap speelt. Heel knullig verdedigen van Ted van der Pavert, die zich heel makkelijk liet uitspelen. Ook helemaal niet kort verdedigde. En toen zomaar in de korte hoek notabene binnengeschoten. Daar waren de winter natuurlijk die bal gewoon in die korte hoek had moeten hebben, maar dat gebeurde niet. En Vor heeft dus VVV op 1-3 gebracht. We zitten in de 67ste minuut. Het begon allemaal nog goed voor de Graafschap in deze wedstrijd. Terwijl er nu een derde wissel aankomt. Soufian El Hasnoui. Een aanvallende in middenvelder komt erin voor Ted van der Pavel. Een verdediger. Natuurlijk alles of niets proberen in de tweede helft. Maar het begon dus aardig met die goal van Raidel Poupon. Aardig wat kansen ook voor de Graafschap in de eerste helft. Maar hoe anders is dat in de tweede helft. Waarin VVV ook laat zien dat het best heel aardig combinatievoetbal kan spelen. Nu de leeuw voor de Graafschap. Bal naar de buitenkant. Naar Badibanga. Daar waar de ruimte ligt. Badibanga gaat de actie aan. In het strafstofgebied paast dan weer heel onnauwkeurig achter de man. En zo is uh, tempo ook weer uit de aanval. Is er weer balverlies zoals er heel veel balverlies is bij de Graafschap in de tweede helft. Kullen namens VVV in de counter. Natuurlijk probeert VVV om er nog een vierde goal bij te prikken. Dan is de wedstrijd natuurlijk helemaal beslist. Maar ik denk dat het al gelopen is. Vooral omdat uh, de Graafschap zeer dramatisch voor de dag komt in de tweede helft. Hier voor het eigen publiek in Doetinchem. Ja, En als VVV wint komt het dichter in de buurt van NAC Breda. FC Utrecht maar ook. ADO Den Haag, Ronald van de Geer. Daarom is de noodzaak van ADO er zeker om te winnen. Het is nog altijd 1-1. We spelen inmiddels in de 62e minuut. Weer een overtreding van de Graaf op Ali Boussabon. In de buurt van de linkerpunt van het strafschopgebied. Het is wat minder hard gaan regenen. Het waait ook niet meer zo heel hard. En gek genoeg toen het hard waarde was dit echt een wedstrijd met duels aan één geregend. Zeg maar. maar op dit moment is het vrij rustig. Er gebeurt niet zo heel veel voor beide doelen. Daarom is dit moment misschien wel. Dat uh, aanstaande is belangrijk voor de wedstrijd. Gaan we straks horen. Na 63 minuten is het 1-1. We gaan even naar uh, Oostenrijk. Naar Menno Meijer. Daar stapt net uh, prins Constantijn uit uh, het busje. Wat hier uh, het terrein op komt rijden. Er zitten nog meer mensen in het busje. Die uh, een bezoek komen brengen aan prins Friso. Ik zie... Uh, Prinses Mabel gaat naar binnen samen met uh, prins Constantijn. Er zijn nog een aantal mensen bij. Ik moet zeggen dat ik die niet 1 van 3 herken. Maar uh, duidelijk is dus dat prins Friso op, uh, redelijk laat op de avond nog... want uh, het gezelschap moet ook nog anderhalf uur terug uh, naar leg... toch nog een uh, bezoek afleggen hier uh, aan uh, prins Friso. Prins Constantijn legt nog even een uh, arm op de schouder van uh, Mabel... Uh, Ter ondersteuning, uh, niet omdat ze ondersteund moet worden, maar als een soort van, uh, van steun. De gezelschap uh, verdwijnt de gang in van het ziekenhuis en uh, zal uh, een uh, waarschijnlijk niet al te lang bezoek brengen aan, uh, aan Friso. Ook omdat uh, uh, die ze rust nodig heeft, hebben we inmiddels gehoord. Uh, en er maar een beperkt aantal bezoekers bij zijn uh, bed mag per keer. Nu dus uh, prins Constantijn en prinses Mabel uh, in het ziekenhuis in Innsbroek. En wij gaan verder met uh, langs de lijn voetbal. Heracles, Roda en die houtkamp. 24,5 minuten gespeeld, 0-0. Uh, ja, een paar kleine mogelijkheden. Net een aardig schot van uh, Duarte. Daar had uh, de keeper van Roda, Pavel Kisek uh, best moeite mee. Een wissel al gezien. Bart Biemans is gekomen voor Hemte. En uh, ja, dat moet dan iets van een blessure of iets dergelijks zijn geweest. Want ik kan nou niet zeggen dat hij constant in de fout ging uh, hemten, Want hij heeft gewoon niet veel te doen gehad. Uh, de linksback Biemans dus in zijn positie. De bal gaat uh, naar voren. Wordt getrapt door Kishek. De keeper van Roda komt uh, terecht bij uh, Soutjouin. Soutjouin balletje even naar buiten. Moet de bal naar voren gaan naar Jonker. Die uh, zojuist probeerde Van Basten na te doen 1988. Maar dat was een hele slechte... Uh, uh, uh, uh, poging. Want die bal ging echt uh, helemaal nergens naartoe. Echt zo'n bal vanaf de zijkant waarmee je in eentje probeert te scoren. Het uh, zag er aardig uit, maar de bal ging niet echt uh, de kant op die uh, Jonker wilde. Jonker nu weer een. Uh, nee, het is niet Jonker die in bal bezit is. Het is een overtreding. Het was uh, Montijnen die mee naar voren ging. En uh, nou, dat leek een overtreding. Maar de scheidsrechter denkt er andersom over. Wim Smet, zijn landgenoot, landgenoot van Montijnen. En Montijnen mag slechts ingooien. Je doet dat een meter of tien voor de cornervlag uh, op de helft. Van Heracles. 0-0 de stand. Dus kijken of Roda in de buurt kan komen van uh, keeper Pasveer. Als uh, Montaigne wel heel lang wacht met het gooien van de bal. Dat nu doet naar uh, Mitchell Donald. Donald uh, probeert de 1-2 aan te gaan. Lukt bijna, maar bijna is niet helemaal. Want Jonker bereikt de lange Amsterdammer niet. En dan gaat de bal wel naar voren. Wordt er een overtreding gemaakt door Rodi Mag Heracles. ...gaan trappen en doet dat in deze magere wedstrijd waar het uh, regent. Mager is uh, nog uh, te zwak uitgedrukt, want de vrije trap... ...als hij die zomaar inlevert bij Adil Ramzi als Erik Leszijnde... ...dan doe je het niet goed. Balbezit voor Roda, 0-0 na 26 minuten spelen. Ado Excelsior, Ronald van der Geer. Stans bij Nederland 1 stand na 66 minuten. En uh, Lankovic, huurling van Chelsea, uh, de Slovaak... 19 jaar is zijn vervanger. Boezemon zal in de spits gaan spelen. En Lokovic vanaf de linkerkant. Dat zal bij ADO het vervolg zijn. Eerst maar eens kijken. Want Excelsior mag een vrije trap nemen. Op het hoofd van Finken. Rechterkant straks op gebied. Maar Finken in de hand van Coutinho. Dezelfde Finken kreeg net ook nog een enorme mogelijkheid. Toen Excelsior weer gevaarlijk was. Via Alberg. Schot van afstand. Maar tenauwenoot gekeerd door Coutinho. Naar de rechterkant wat betreft Excelsior geduwd. Daar stond Finken met een schoten bal. Via de zijkant van de paal over de achterlijn. en dus ontsnapte. Ado Den Haag daar aan een achterstand. Ado dat niet meer zoveel initiatief krijgt van Excelsior. Excelsior probeert mee te voetballen. Het tempo ligt wat laag. Als je echt iets wil, dan zal je toch op een wat hoger tempo moeten acteren vanavond. Lalkovic voor de eerste keer. Luxiek met een voorzet vanaf de linkerkant. Weggekopt door Van Steensel. Ontvangen dan weer door Tim Vinken. Wel vlakbij zijn eigen strafschopgebied. Gaat dan maar Janga de diepte insturen. Ja, dat is een kansloze missie. Daar staat onder meer een toko. Dat is een invaller ook bij Ado gekomen voor Ami. Dit is Lalkovic. De 19-jarige zo waakt. Die is zo Fanatiek. En die wil zo graag laten zien wat hij kan. Dat hij gewoon in al zijn geestdrift onderuit gaat. Aan de linkerkant van het veld. Excelsior de bal gunt. En Excelsior is inmiddels de middellijn overgestoken. Via Tim Vink. Uh, gevonden Jansen. Aan de linkerkant. Balletje net binnengehouden Achtervolgd door uh, Lex Immers. Er komt daar hulp van Scheinman. Scheinman richting de achterlijn. Komt dan het strafsomgebied in. Met hangen en wurgen. Nog altijd Scheinman bij de eerste paal. En daar staat Koem om die bal weg te werken. Daar waar Coutinho er wel op dook op die bal. Maar die bal blijft wel in het uh, bezit van Excelsior. Nog en die linkerkant weer Scheinman met een paas richting de eerste paal. Weer weggewerkt daar door Ado Den Haag. Weer door Christian Koem. En weer levert het dus balbezit op voor Excelsior. Nu via een ingooi omdat Jansen zo mag gaan ingooien. Omdat die bal over de zijlijn is gegaan. 68 minuten gespeeld. Matig duel in Den Haag. Tussenstand 1-1. Nog hoopstandjes van Vedere gezien Jan Roos. Ja, prachtig dropshot net met zijn voorhand. Dat is toch ook een wapen van hem. En dat hebben we eigenlijk te weinig gezien in die eerste twee sets. Zowel Federer, dus de tweede set, heeft gewonnen met 6-3. Davidenko, de eerste met 6-4. Maar hij had bijvoorbeeld een, een, een dropshot in zijn mindere fase. Begin van de, van de eerste set en ook wel begin van de tweede set. Had hij twee dropshots en die mislukte eigenlijk allemaal. Met zijn backhand. Dit was een dropshot met zijn voorhand. Prachtig. Davidenko lopen. Dat is een van de snelste tennissers van het circuit. Maar kon niet meer onder de bal komen. Overigens. Uh, is de, de fysiotherapeut twee keer op de baan geweest voor Davidenko? Voor zijn knie. Die heeft die knie een beetje ja, losgewrikt, zeg maar. Een beetje gemasseerd aan die knie. Er is dus wat aan de hand. Maar er loopt nog steeds als een kievit Davidenko. Dus Federer moet zich niet laten afleiden. doet hij ook niet. Daar heeft hij genoeg ervaring voor. En hij weet nu de, de breekpunten niet te benutten. Want hij heeft er inmiddels twee gehad in de eerste game van de derde set. Roger Federer heeft die breekpunten niet weten te benutten. En Davidenko dus nog overeind in de derde set. Hetzelfde geldt voor 0-0, nog geen gamewinst in de derde set en 1-1 inzet in deze halve finale in Ahoy. We gaan naar Den Haag, Ronald van der Geer. Ja, toch een opwinding in het stadion na 71 minuten spelen. De stand is nog 1-1. Er is een steekbal van Koem op Boesabon. Die draait dan handig met het lichaam langs Van Steensel. Die steekt zijn been uit. En dan leidt er doorheen. Wordt hij ten val gebracht door Van Steensel. Maar Van Steensel krijgt slechts gil van Wegereef. Die zal ongetwijfeld geredeneerd hebben. Nou, Scheinman was nog in de buurt. Nou ja, dan moet Den Haag het dan maar mee doen. Dan nog wel een vrije trap die door Visser twee keer wordt geschoten. De eerste keer in de muur. nee, Echari is het die de tweede keer schiet. En uiteindelijk de bal naast de goal van Excelsior. Ja, dan had toch bijna Excelsior met 10 man gestaan. Ik had het idee dat Boesebonder toch echt doorheen was. En dat die rechtstreeks richting de ruiter had kunnen gaan. En dat Sjaarman recht niet meer in staat zou zijn geweest om in te grijpen. Weger heeft beslist anders. Overigens is het wel zo dat de gele kaart van Van Steensel ook gevolgen heeft. Want ook hij stond op scherp en zal de wedstrijd volgende week tegen Ajax moeten missen. Zo zijn dus Van Steensel en Broersen er volgende week niet bij. Als Excelsior op Woudestein Ajax ontvangt. Maar daar schiet Ado niks mee op. Want dat wil een doelpunt maken. Natuurlijk tegen dit Excelsior niet meer zo dominant als in de eerste helft. De wedstrijd is ook zeker niet goed. En daar had ook echt wel de wedstrijd dit dit soort momenten nodig. Even wat opwinding, even dat publiek dat er weer even achter gaat staan. En dan kunnen beide ploegen weer verder. Toko speelt uh, Sherry aan. Net iets over de middenlijn in het duel met Scheyman. Sjaiman wint. Dan speelt Sjaiman de bal weer in de voeten van Rado Safrivic. Die gaat een duel aan met Alberg. Alberg trekt hem naar de grond. En dan staat Wegereef daar met de neus bovenop en geeft in de middencirkel een vrije trap aan Ado Den Haag. Ado dat is dus nu met Boesabon in de spits speelt. Met die Lankovic. Handige dribbelaar toch. Maar ja, het moet ook allemaal wel wat efficiënter aan de link. En Sherry aan de rechterkant. Inspelen nu van Boussabon. Achtervolg door twee man. Blijft wel knap de bal. Krijgt hem ook bij Immers. Ach, het had naar de linkerkant gemoeten. Halverwege de helft van Excelsior. Want daar stond iets vrij. Nu is er balverlies van Den Haag. En snel schakelen van Excelsior. Alberg zoekt in de diepte Maatse. Nou, die komt er dan toch nog voorbij. Bij Visser gaat een voorzet geven vanaf de linkerkant. Maar die bal zeilt over de goal van Ado Den Haag heen. Dan is dit moment ook weer weg. Er gaat een horen aan. tegen dat het Haags kwartiertje er zo meteen. Gaat komen. ADO zal het Haagse kwartiertje nodig hebben. We willen nog drie punten overhouden aan deze wedstrijd. Nu 74 minuten gespeeld. ADO 1, Excelsior 1. Bij jou ook nog wat opwinding Andy? Uh, heel af en toe Ronald. staat 0-0. Uh, We hebben een hele goede kans gezien voor uh, Rode FC. Het was een goede aanval. Uh, Malki gaf de bal breed op uh, Jonker. Maar Jonker vond de palen niet. In ieder geval niet de weg tussen de palen. Schoot uh, net naast. En daarna wat opwinding. Omdat Everton uh, een doelpunt maakte voor Heracles Almelo. Maar dat doelpunt werd afgekeurd. Hij stond nou, een het buitenspel. Misschien ook net niet. Het is heel moeilijk te zien uit de beelden. Omdat er geen camera zeg maar, op de 16 meter staat. Dus wat dat betreft konden we het niet goed zien. Maar de goal werd afgekeurd. 0-0 stand. Ietsje beter Roda. Maar het is heel magertjes wat beide ploegen vanavond op de grasmat leggen. 3-1 was het in Kerkrade. In het voordeel van de Limburgers. En nu na 35 minuten nog altijd 0-0. De inborp aan de linkerkant van Looms. Gooit de bal naar voren. Richard van der Maaden heeft iets te melden. Ja hoor, het is 1 geworden En dus helemaal definitief zit deze wedstrijd in het slot. Het is Berghuis die scoort voor VVV. Dit doet pijn bij De Graafschap. Dat helemaal wordt weggespeeld in de tweede helft. En nu zelfs op een enorme achterstand hier in Doetinchem voor het eigen publiek. Dat al cynisch allerlei liederen aan het zingen is in het tweede bedrijf. Want De Graafschap maakt helemaal niets klaar in de tweede helft. Het is VVV dat aardig voetbalt. Ook deze aanval in de omschakeling ziet er weer heel aardig uit. Met Uchebo de invaller die twee, drie man bezighoudt. En dan helemaal vrij staat hij. Berghuis van dichtbij. Prikt hij de bal tegen de touwen. En zo is het in de 81ste minuut 1-4 geworden. Een enorme dreun voor de Graafschap dat op de laatste plaats stond en daar ook blijft staan. VVV zal weglopen en zal waarschijnlijk ook door de Graafschap niet meer worden ingehaald. En dus gaat het om die laatste plaats dit seizoen Tussen Excelsior en de Graafschap in het uh, verdere verloop van dit seizoen. De Graafschap armetierig voetballend. Zeer, zeer pover. 1-4 achter op eigen veld tegen VVV Venlo. Vijf goals daar. Hoeveel heb jij er, Henny? Wij doen het uh, voor een halve tot nu toe, Ronald. En voor eentje daar, daar koop je hier een heel brood voor. Het is uh, nog altijd 0-0. Balbezit voor Heracles. Dat ik vind uh, het ja, onbegrijpelijk vind voetballen omdat ze vorige week zo goed speelden tegen Twente. En nu zoveel moeite hebben richting het doel. Nu dan misschien via Douglas. Douglas probeert de bal voor te geven. Wordt onderweg aangeraakt door een verdediger van Roda. En dan gaat de bal over de zijlijn door Vukovic. Mag er gegooid gaan worden halverwege de helft van Roda. En dat wordt gedaan door Breukers. Breukers gooit de bal in de voeten van Armenteros. Armenteros probeert zich vrij te draaien. Gaat heel mooi liggen. Dat is zeker een zevenwaard, waard. Maar geen uh, vrije trap. En dus gaat uh, Roda in de aanval via Jonker aan de rechterkant. Jonker heeft uh, de bal onder controle. Geeft hem eventjes terug aan Montaigne en dan gaat de bal weer helemaal terug naar Rob Wilaert. Het is uh... Laag tempo van beide ploegen, weinig mogelijkheden, weinig kansen. Nu dan misschien als Soutjuin de bal goed mee probeert te geven. Maar de bal gaat over de zijlijn, is laatst geraakt door Adil Ramzi. En zo blijft het maar sukkelen in deze wedstrijd die alweer 37,5 minuut oud is. Maar voor het gevoel al 37 uur bezig is. Het staat 0-0, weinig kansen, weinig mogelijkheden bij Heracles tegen Roda. Al breekt ze in de derde set, Jan Roos. Nee, nog niet. Het is 1-1 in die derde set tussen Roger Federer en Nikolai Davidenko. Uh, Davidenko speelt wat minder. Net dat hij ook een soort, uh, ja, een soort sliding naar een bal toe ging met zijn knieën over de baan. Uh, dat deed pijn. Moest we eventjes uh, die knie strekken en buigen. Maar er lijkt uh, toch geen hinder uh, van te hebben. Hij uh, loopt nog steeds heel snel over die baseline... en haalt ook weer een prachtig dropshot van, uh, van Roger Federer. Maar nu toch twee breekpunten bij die 1-1 stand in de derde set voor Roger Federer. Eerste service is goed van Davidenko En de return waait dan eigenlijk uit. Uh, ruim een meter achter de baseline van Federer. Nog één breekpunt over voor de Zwitser in deze game. Ja, Davidenko uh, vijf jaar achter elkaar stond hij in de top 10 van 2005 tot 2010. Daarna is hij uh, ja, een beetje uit die, uh, uit die hoge ranking weggezakt. Nu is hij de nummer 49 van de wereld. Hier een enorme klap met de voorhand van Davidenko. Het dropshot wordt gehaald door Federer. En dan haalt Davidenko ook die bal. Dus is het juice. Breekpunt is weggewerkt door de Rus. Dus is het volledig gelijk in Ahoy. Eerste set Davidenko, tweede set Federer. 1-1 en juice in de derde set. Merk je al wat van dat Haagse kwartier hier, Ronald? Nou, geen moer zou ik zeggen. <laughs> Want uh, het is uh, bijna slaapverwekkend. Het lijkt er wel op alsof ADO niet meer durft te voetballen. Elke keer als het uh, balbezit krijgt, zo rond de middenlijn, doet het toch steeds weer een stapje terug. Excelsior stort wel wat vroeger dan dat het dat deed in de eerste helft. En daar raakt ADO toch een beetje van in de war. Probeer toch nog Excelsior de linies wat korter op elkaar te houden. Ja, dan zal je die bal toch moeten laten rondgaan. En zul je ook het overzicht moeten bewaren. Boesabon heeft wel een aardige actie gehaald, gehad. Maar ging uiteindelijk voor eigen succes. Nu Sherry weg aan de rechterkant. Legt terug op Boesabon. Ja, dan is daar ineens een kans van Ado Den Haag. Maar wordt het schot uiteindelijk geblokt door uh, een verdediger van Excelsior. Dat was uh, Van Steensel. En dan gaat de bal in één keer naar voren. En die houdt kamp eerst nog. Malky, wie anders, scoort voor uh, Roda JC. Mooie aanval. Snelle counter. Eerst een goede verdediger. De actie. Heel snel gaat de bal naar voren. Via Ramzi komt de bal bij Malki En Malky, dat weten we, die kan scoren zijn zestiende van het seizoen. Roda leidt met 1-0. Ronald van der Geer werd ruw onderbroken. Het was zo spannend. Ja, gek is dat uh, Mauristijn Stijn gisteren ook zei, had ik ook maar een Malki. Want uh, wie maakt de goals bij ADO Den Haag? Dat is toch het grote probleem. Het is 1-1 uh, na 80 minuten. Dat was dus een aardige kans voor, uh, voor ADO. Met die actie van Serie en die poging van Boussabon. Maar uiteindelijk was het Smit die uh, als een soort blok voor die bal ging liggen. En daarmee verkwam dat uh, ADO Den Haag kon scoren. De uitbraak via Tim Vinken die heel snel is. Werd uiteindelijk in de kiem gesmoord door uh, Toco. En dan hebben we alle opwinning weer een beetje gehad. Gaat Excelsior nog eens een keertje wisselen. Gaat Janga naar de kant. En komt voor hem in het veld Jason Oost. Nog een frisse aanvaller waar tevreden al voor Maatse is gekomen. En dat geeft toch een beetje aan dat Lammers erop gokt. Dat het toch nog wel wat te halen is. Meer dan een punt in deze uitwedstrijd bij ADO Den Haag. En ADO, ja, het tempo ligt laag. Men is niet meer zo dominant als in het eerste bedrijf. En Ali Boesterbom, want dat was ik net nog even aan het vertellen. Had een hele aardige combinatie aan de linkerkant opgezet. Vervolgens dolde die, want aan de bal is die ijzersterk twee man. Kwam vervolgens naar binnen. Toen stond de Tornstra en Immers klaar in de lijn van het schot omhand of in de breedte om aangespeeld te worden om te kunnen schieten. Maar dan ging hij voor eigen succes en schoot hij de bal eigenlijk zonder enige kracht over de achterlijn. Ja, dat zijn dan van die momenten waar je als Adel Den Haag wel wat zorgvuldiger mee zal moeten omgaan. Balbezit voor Coutinho. Opbouwen van achteruit via een toko. Geeft hem mee aan Koem. Die staat een paar meter links van hem. Koem dan maar weer eens met een diepe bal in de buurt van Boussabon. Maar niet meer dan in de buurt, want in de voeten van Smit die levert hem dan wel in bij Immers. Die staat in de middencirkel. Draait even om zijn as. Draait daarmee weg bij een speler van Excelsior. Dat is Jansen, Toko aangespeeld, Tornstra weer terug. Ja, de linies zijn nu zo kort bij Excelsior dat of die bal erachter moet of je moet gaan bewegen. En de bal heel in hoog tempo rond te laten gaan. En in beide gevallen is Ado daar niet, uh, niet in te slagen of slaagt Ado daar niet in. Nu wel, de bal achter de laatste linie. Gespeeld richting Toornstra. Hakballetje op Lokovic aan de linkerkant in de buurt van het Trassop gebied. Maar Lokovic verslikt zich dan weer in zijn eigen bewegingen en moet dan terug naar Luxi. Luxi snapt het wel, geeft die bal in één keer voor in de buurt van het Strasopgebied. Op gebied. Weggekopt daar door Smit. Voordat Boezabon gevaarlijk kan worden. En dan gaat die bal weer over de zijlijn. Misschien komt er in de slotfase toch nog wat druk van Ado Den Haag. Santos is in elk geval nog 1-1 met nog 8,5 minuten te spelen bij Ado Excelsior. Die malkie maakt ze wel makkelijk, hè, Andy? Ja, was een mooie goal. Echt een goede goal. Overton met de vrije trap. Misschien dat er iets kan gebeuren in het tegenstander. Het is Biemans die kopt en ook nog gehinderd werd door Everton. En dus een vrije trap gegeven door de goed sluitende Wim Smet. De Belg die het allemaal goed in de gaten heeft. En als er een ploeg. Het verdient om te scoren. Eigenlijk geen van beiden. Maar was het toch het uh, team van Harm van Veldhoven dat het meest uh, verzorgd voetbal speelt. En misschien dat deze goal van Malki de wedstrijd openbreekt. Want nu moet Heracles gaan komen. De vrije trap van uh, Roda wordt genomen door Kieshek. De keeper uh, komt op het hoofd van een van de spelers van Heracles. En dan kan Heracles weer in de aanval gaan. bal de diepte in. Maar het leek me buitenspel van Armenteros. Wordt niet gegeven. Maar Roda heeft balbezit via Ruud Former. Goede Goeie opening van Ruud Former op Montijnen. Montijnen kan meters maken aan de rechterkant. Gaat nu over de middenlijn. En speelt de bal meteen de diepte in naar Suchuin. Suchuin wordt even aangetikt. Heeft wat moeite met het kunstras. Maar speelt de bal terug op Montijnen. Montijnen bal meteen voor het doel geven. En daar komt Pasfi. Oh, die laat hem los. Maar in tweede instantie heeft hij hem toch nog te pakken. Helemaal in het oranje gehuld. Ik denk dat dat de enige keer is dat hij in het oranje speelt. Want hij zal niet meegaan met het EK. Zeker niet als je dit soort ballen. Niet uh, weet te vangen. Pas weer gaat de bal naar voren brengen. Speelt de bal op het hoofd van, Monte, uh, van uh, Samuel Armenteros. Maar dan is het balbezit meteen weer voor Roda. Ja, Roda speelt verzorgder. En staat dan ook uh, in mijn ogen verdiend op een 1-0 voorsprong. Prachtig doelpunt van Malki De graafschap VVV 1-4. Wie had dat gedacht van tevoren, Richard? Ja, ik zeker niet. De tweede helft is het uh, heel duidelijk geweest. Er was maar één ploeg die voetbalde. Dat was uh, VVV Venlo. De supporters van die... De club gaat natuurlijk een zeer prettig carnavalsweekend in. En de graafschap, ja, een flinke dreun, een enorme kater. Dat zal hier nog wel eventjes uh, nadreunen de komende dagen ook. Of de positie van de trainer in uh, het geding komt, dat zullen we moeten afwachten. Maar het zou zomaar kunnen in uh, Doetinchem waar de laatste jaren dat uh, vaker het geval is geweest. Dat de trainer sneuvelde op het moment dat uh, de graafschap flink in de problemen kwam. En dat is nu toch zeker het geval. Als je op eigen veld verliest van uh, VVV Venlo, dan is dat... Natuurlijk niet best in de tweede helft. Ging er heel, heel veel mis bij de thuisploeg. Dat nu nog een corner mag nemen aan de linkerkant in de 89ste minuut. Weggespeeld vorige week door PSV in de eerste helft. Toen ook vier goals tegen En datzelfde gebeurt nu op eigen veld. Weggespeeld door VVV, maar nu in de tweede helft. We spelen nog een minuut of twee, drie in deze wedstrijd. De Graafschap dat nauwelijks kansen heeft gehad in de tweede helft. En VVV wint dan ook op basis van een prima tweede helft. Dik en dik verdiend. En voor het eerst in 13 maanden tijd weer eens een uitwedstrijd. Hoe lang heeft Ado nog, om er iets van te maken, Ronald? <laughs> Ado nog een uh, minuut of zes, maar dat geldt eigenlijk ook voor Excelsior. Dat in uh, de reactie uh, de, de counter eigenlijk nog best gevaarlijk is. En net zo, maar tevreden mocht wegsturen. Aan de linkerkant het schot van de invaller van Excelsior ging voor langs de goal van Coutinho. Nu Lalkov iets zoeken aan de linkerkant. De graaf kopt de bal weg over de zijlijn. Mag uh, de invaller bij Ado gaan ingooien. Dat doet hij in de buurt van het Zafschopgebied aan de linkerkant. Het duurt wel even voordat er wat mensen van Ado doorgeschoven zijn en aanspeelbaar zijn. Het wordt uiteindelijk Boussabon. Boussabon ...terug naar Luxik. Luxik kan in de breedte spelen. Rado Saflevic, halverwege de helft van Excelsior... ...in de as van het veld. Sherry zoekt de combinatie met Immers. Dat is goed. Sherry nu naar de linkerkant in het strafschopgebied Moet nu een voorzet gaan geven. Maar moet hem dan niet over de achterlijn schieten. Want daar heb je dan niet zoveel aan. Nou, daar is dus dat sluitconcert voor. Stonden toch... Immers stond voor de goal. En Boezerbond stond voor de goal. En ook Toornstra. Die stonden er allemaal te wachten. Want het was een goede combinatie van Ado. Op hoog tempo uitgevoerd. Maar ja, Sherry die dacht misschien een beetje aan die bloemen die hij voor de wedstrijd heeft gekregen. En welke vaas die ze zou gaan zetten. Hij was in elk geval niet met de gedachte bij de bal. Want hij schoot hem keihard over de achterlijn. De ruiter heeft hem nu van een ballenjongen gekregen. gaat hem maar weer eens in het spel brengen. De keeper van Excelsior. Hoge bal. Toko kopt. Nou, net iets over de middenlijn. Uiteindelijk neemt Ado het balbezit weer over. Met immers. Stuurt nu weg aan de link-rechterkant. Lokovic. Die achtervolgt dan daar Scheyman. Maar Scheyman is er sneller bij. Scheinman bij de zijlijn opgejaagd door die invaller bij Ado. Nou, Scheyman wint dat duel ook. Krijgt die bal voorwaarts. In de buurt van uh, zijn aanvaller. Tevreden. Uiteindelijk neemt Ado het balbezit weer over. Via Toko. Op eigen helft. Draait even weg bij Jason Oost. Geeft hem dan breed aan Koen. Koen met wat risico in de as gespeeld. Naar Rados. Uiteindelijk aan de rechterkant. Jens Toornstra. Die kijkt eens. Daar is Lokovic in de buurt. Bal gaat uh, naar de as. Naar uh, Radosavjevic. Dan wel naar Lokovic. Aan de rechterkant dus. Wel nog een uh, stuk weg bij het strafzomgebied. Nou, draait dan ook voor om zijn man heen. Gaat dan de combinatie zoeken met Radosavjevic. Kan nu een voorzet geven vanaf de rechterkant. Slechte voorzet. Kan makkelijk worden weggewerkt door Jansen uit dat strafzomgebied. Wordt wel weer opgevangen rond de middellijn door Kevin Visser. In de breedte gegeven aan de aanvoerder. Christian Koen. In de middencirkel. Draait even weg. Zoekt en vindt Rados Safjivits, steekballetje van hem. Bedoeld voor Jens Stroornstra. Maar ja, als Jens Stroornstra niet diep gaat, ziet het er wat onbeholpen uit. En dat geldt eigenlijk ook voor het verdedigende werk van Smit. Al vroeg ingevallen voor Schenkeveld. Maar die trapt de bal over de zijlijn. Ado mag aan de linkerkant weer gooien. Heeft Luxiek gedaan. Richting immers. Luxiek wordt dan teruggedrongen door Joost Broersen. Moet hij terug naar Koen. Naar Toko. Die wordt opgejaagd door Jason Oost. Draait even om zijn as. Moet niet te veel risico nemen. Nou ja, zo probeert Ado het nog wel. Maar de tijd dringt. 1-1 is het. Dat was ook de uitslag in Rotterdam eerder dit seizoen. Nu nog 3,5 minuut om die stand te veranderen. Op twee velden is afgefloten. Bij de Graafschap VVV is het afgelopen. Het is daar 1-4 gebleven. En bij Heracles Roda is het rust. Een ruststand 0-1 doel van Malki. En het applaus wat u nu hoort komt uit. Ahoy en is voor Jan Rols. Nou, is voor Federer moet ik zeggen hoor. Want die staat een... Ja, die staat perfect voor een backend en, en haalt dan die arm er doorheen. En slaat de bal prachtig weg. Davidenko kan er niet bij. Maar het is toch ook Davidenko die in de rally af en toe dicteert. En dat maakt deze partij zo boeiend. Laat ik de stand eens noemen. Het is dus de derde set. 2-2 in die derde set. En nog geen breaks. Davidenko Denko op een 40-30 voorsprong. Die serveert. Die moet het af en toe wat meer doen met zijn tweede opslag. Zijn eerste service loopt iets minder. Maar dan heeft hij vaak een antwoord op de goede returns van Federer. Hij is zo ontzettend rap op zijn Benen. Daffy Denko kan heel laag bij de grond ook tennissen. En uh, ja, weet zich altijd te bevrijden uit benarde posities. Dus het, het niveau van de wedstrijd stijgt als je het vergelijkt met de eerste en tweede set. En het begint dus echt een gevecht te worden in Ahoy. Nu weer een voor- en voor- en rally. Je mist dan van Federer met zijn voor- en dan maakt hij toch weer even een gebaar van: ja, dit zint me niet. Hij heeft geen breekkansen gehad. In deze game. De game gaat naar Davidenko, nog geen breaks dus in de derde set. Het is spannend, een boeiende halve finale, 3-2, Davidenko, derde set. ADO Excelsior 1-1, Ronald van der Geer. Er is ook nog geen break in de derde set. Kijken wie er gaat breken voor het einde van deze wedstrijd. Nog twee minuten als ADO maar weer eens een lange bal loslaat richting Boussabon. Ja, dat is makkelijk te verdedigen door Excelsior. Maar het opvangen van de bal, dat is Excelsior niet meer gegeven in deze periode. Nu moet Visser helemaal terug naar Coutinho. En kan er weer opgebouwd gaan worden via aanvoerder Koen. Centraal achterin, speelt in de as van het veld. Uh, Rado Safi fiets aan, die staat bij de middencirkel. Breed naar Visser, kan wat meters maken. Maar moet nu toch de combinatie aan, Lalkovic. Gevonden. Dat is een nogal al een keer gezegd handige dribbelaar. Maar ja, het moet ook allemaal wel wat efficiënter. Een goede voorzet hebben we eigenlijk nog niet van hem gezien. Hij mag het nu proberen. Als hij vanaf de rechterkant naar binnen komt, steekt de bal richting de penaltystip. Weggekopt daar door Smit over de zijlijn. En Nado mag via Kevin Visser weer gaan ingooien. Halverwege de helft van Excelsior aan Nado's rechterkant. Visser kijkt eens wat om zich heen. Wie, oh, wie wil die bal hebben? Nou, Sherry wil hem wel hebben. Staan 1 op 1 met steenstof vlak bij de achterlijn. Sherry zet voor, komt bij immers. Nee, Smit krijgt ook het hoofd er niet onder. Dan moet er uitverdedigd worden. Nu door Tim Vinken. Nou, met hangen en weur. Krijgt hij die bal een paar meter weg? Dan wordt hij weer opgevangen door Koem. Koem wil dan Rado Safi fiets. op gebied aanspelen. Daar zit Smit tussen. En dan nu de uitbraak van Excelsior. Via Finken en Oost. Oost aan de rechterkant weggestuurd. Maar Chiron Toko. Vervanger van um, Ami in de tweede helft bij Ado Den Haag. Snijdt hem de pas af. Speelt de bal terug naar Coutinho. En dan kan Ado het weer eens proberen met Koem. Lange bal richting Toornstra. Die zich ophoudt aan de linkerkant. Daar verdedigd wordt door Edwin de Graaf. kopbal die de Graaf loslaat. Bedoeld voor Finken. Maar die laat de bal dan weer over de zijlijn lopen. Waardoor Ado weer mag ingooien. Dat is inmiddels gebeurd. Immers is gevonden. Die verplaatst het spel. Dat doet hij wel goed hoor. Immers naar de rechterkant. Naar Sherry. Sherry komt naar binnen. De rekent af met Simon. Sherry legt de bal dan laag voor. Maar dan staat er toch weer een Excelsior speler. Dat is van Steensel in de weg. Drie minuten extra tijd als er nog een schot van Kevin Visser is van een meter of twintig. Maar daar hebben we er zoveel van gezien, van dit soort kansloze schoten. En daar voegen we deze ook aan toe. Hoog over de goal van Wesley de Ruiter. En zo wordt het dus steeds waarschijnlijker dat deze wedstrijd in 1-1 gaat eindigen. Drie minuten extra tijd. Daar is nu 18 seconden van voorbij. Als de ruiter, die misschien best tevreden zal zijn met een punt. Net als alle andere spelers van Excelsior. De bal nog maar eens het veld in gaat trappen. Doet dat ver richting Jason Oost. Die wint dan wel een kopduel van een toko. Maar hij is de meest vooruitgeschoven man. En als je dan vooruit komt, Dan is de bal logischerwijs voor de tegenstander. Luxik heeft hem opgepakt aan de linkerkant. Lange bal bedoeld voor Boussabon. Weggekopt door Smit. In de voeten van Finken aan de rechterkant. Daarop de Excelsior helft Jansen. Nu gaan we de middellijn over met Jason Oost. In een duel met Koem. Gewonnen door Koem en het bal want met een veeg krijgt hij de bal bij Lokovic. Lokovic verplaatst naar de rechterkant. Daar is Toornstra. Daar is Sherry. Daar wordt gecombineerd door Ado. Maar uiteindelijk wordt Sherry wel gevonden in het strassopgebied. Maar moet hij dan eerst door van Steensel heen? Nou kan dat al bijna niet. En bij Van Steensel is dat een dubbel moeilijke opgave. Want die is twee keer zo breed als die aanvaller van ADO Den Haag. en Eindstation van deze aanval heet dan logischerwijs Wesley de Ruiter. Die de bal dan weer trapt in de voeten van Luxiek. linksback van ADO steekt de bal weer eens richting de helft van Excelsior. Maar die wordt verdedigd door Smit. En over een verdediger gesproken. Aalberg wil in de middencirkel de bal dan wel ontvangen. Maar wordt overeind of omver getrokken door Rado Alberg Aalberg komt wel overeind. Dus heel veel is er niet aan de hand. Maar Rado Safjivic krijgt in die slot fase van deze wedstrijd toch ook nog een gele kaart. En voor hem geldt, net zoals dat geldt voor Broersen en voor Van Steensel... dat hij een weekje rust kan nemen. Hij mist dan de uitwedstrijd tegen NAC Breda namens ADO Den Haag. Vrije trap dus nog voor Excelsior. Het is nog een minuut en tien seconden als de bal wordt gestoken richting het strafschopgebied van Ado. Weggekoopt door Toco. Dan weer ontvangen in de middencirkel door Jansen. Namens Excelsior paast naar Aalberg. Krijgt de bal dan terug. Moet zich spoeden om de bal te verlengen naar de rechterkant. Daar is Tim Vinken in de buurt van het strafschopgebied, Komt naar binnen. Tim Vinken kan nu schieten met het linkerbeen en schiet de bal net naast de goal van Coutinho. Zo is Excelsior toch nog even gevaarlijk in de slotfase van deze wedstrijd. Dit soort schoten heeft Coutinho ook met enige regelmaat op zijn goal af zien komen. Heeft daar eigenlijk niet heel veel aan hoeven doen. Lange bal weer van de keeper van Aden Den Haag. Immers kop nog eens door. Weggekopt een door Smit. Opgevangen door Lokovic. 10 meter over de middenlijn aan de linkerkant. Lokovic kijkt. Speelt de Boesabon aan in de loop. Moet dan weglopen. Ja, van Smit. Smit maakt de overtreding en dat betekent dat Smit nog een gele kaart krijgt, denk ik, van Wegereef ja, die krijgt hij. En Ado krijgt nog een vrije trap. Dat is het allerlaatste wat we in deze wedstrijd gaan meemaken. Want de laatste 17 seconden zijn er ingegaan. Die bal ligt recht voor de goal van de ruiter. En laten we zeggen dat hij daar een meter of 25 vanaf ligt. Dat is, lijkt mij net iets te ver om dat in één keer te doen. Maar misschien is er een, een speler bij Ado... die nu zegt, ja, we hebben iets geoefend van de week op de training. Laten we eens kijken of we dat in de dying seconds van deze wedstrijd... in de praktijk kunnen brengen. De extra tijd zit er inmiddels op. Dat betekent dat dit echt... Het allerlaatste is wat we meegaan maken in deze verder teleurstellende wedstrijd. Tussen twee ploegen uit de kelder van de eredivisie. Het verschil van negen punten is met name in de eerste helft wel te zien geweest. Toen ADO veel en veel sterker was. En ook veel meer creëerde. Maar in de tweede helft heeft ADO wel meer balbezit. Maar creëert het bitter en bitter weinig. En is Excelsior bij tijd te wijde in de omschakeling nog gevaarlijk geweest. Wie achter de bal? Jens Stornstra. Sherry staat er ook achter. Eén van die twee gaat het doen. Wie oh wie mag het gaan doen? Als Weger heeft de muur op afstand heeft gezet. Sherry. Schiet hem dan in die muur. Mag Ado nog een keer schieten. Nee, nu mag Excelsior eruit komen. Met Sijman. Weggeef in de achtervolging. Want Excelsior is er snel uit. Sijman in de as van het veld. Veen tevreden. Aan de rechterkant. Tevreden. Legt de bal bij de tweede paal. En daar geen doelpunt. Omdat er een speler van Excelsior nog wel ten val wordt gebracht. En ook van niet meer aan die bal komt. Dat is Jansen. Wegreef besluit niet meer om de bal op de stip te leggen. Weggeef besluit om de wedstrijd of uh, voor het einde van de wedstrijd te blazen. Ja, de spelers van Excelsior is helemaal aan de andere kant van het veld. Dus het is voor mij moeilijk te zien. Maar die claimen nu dat er bij die bal richting Hans eh, Jansen een hensbal werd gemaakt. Door een speler van door den Haag. Dat zou dus betekenen dat er nog een penalty gegeven had kunnen worden door Regener. Maar dat doet Wegerheef niet. Hij besluit om voor het einde van de wedstrijd te blazen. En nu gaat zelfs uh, trainer Lammers verhaal halen bij scheidsrechter Wegerheef. Dat moet Lammers niet doen. Hij moet gewoon lekker iedereen een hand geven. En eventueel na afloop in de katakombe nog uh, met uh, Wegerheef praten. Ik kijk nog even in de herhaling of hij gelijk heeft. Hij heeft dik en dik gelijk, Lammers. Want het is inderdaad Noekziek die nog een handsbal maakt. Om een voorzet van tevreden. Maar omdat uh, Wegerheef het een uh, mooi einde vond van deze wedstrijd. Gaat de bal niet op de stip. Is Excelsior terecht boos en eindigt de wedstrijd uiteindelijk in 1-1. Ja, eerder vanavond werd er een strafschop wel gegeven. Die werd ook twijfelachtig genoemd. Dat was een strafschop voor Feyenoord tegen RKC. Eh, daardoor kwam Feyenoord op een 1-0 voorsprong. Want Quidetti schoot die strafschop in. Eh, maar vervolgens was hij zo blij dat hij zijn shirt uittrok. En dus kreeg hij geel van de scheidsrechter. Maar hij had al een gele kaart. En dus kon hij het veld af. Gewoon rood. Tweemaal geel. Na afloop bood Quidetti zijn excuses aan voor die grote fout. I feel so bad, you know, it's unbelievable. I've uh, I've let everybody down, you know, the team, the fans, yeah, everybody, you know. I let myself down and I don't know what happened really, I think. I think the first yellow card is unbelievable and the second one, I don't, I don't know what happened to me. It's just emotions took over and I did what I did and I don't know, I don't know. I don't know what to say really, it's just my sincerest apologies and everybody knows how much I care about the team and uh, yeah, this club and that's why I showed emotions, but I showed emotions in the wrong way and you can only learn from your mistakes and I don't know what to say really, I feel terrible. Ja, hij voelt ze dus verschrikkelijk, John Quidetti. Omdat hij zo blij was met zijn doelpunt trok hij zijn shirt uit. En hij besefte dat dat een enorme fout is. Even te Napel. sprak erover natuurlijk ook nog met de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Wat overheerst Ronald na deze wedstrijd? Ja, teleurstelling. Uh, het was een moeizame wedstrijd. Ik vond Feyenoord niet goed. Ik vond RKC rustiger. Beter aan de bal. En... Uh, ja, dan is dat een moeilijke wedstrijd. En tweede helft vond ik dat we wat beter. We gingen wat agressiever spelen. We zochten wat meer de duels. Er kwam wat meer zoegen in de wedstrijd. Ja, en dan kom je een kwartier van tijd, dacht ik, op, op 1-0. Ja, en dan trekt hij zijn shirt uit. En wist en, en, niet wat ik zag. Ja, ik zag jouw reactie. Jij wist het direct. Ja, ik wist dat hij geel had gehad. En uh, staat een straf als je je shirt uitdoet? Dat je geel krijgt. Ja, twee keer geel is rood. Dat is niet zo moeilijk. Dus hij zegt, dat kan ook niet anders dan. En die moet die regel hanteren. Hoe vervelend hij er ook van dat zag ik aan hem. Nee, terecht. Dat moet hij ook doen. Dat, dat, dat is geen kritiek. Uh, het ligt bij de speler. Wat heb je tegen Q13 gezegd? Nou, nog niet veel. Ik heb één, uh, één scheldwoord eruit gegooid. In, in het Engels. En uh, ik ga daar rustig met hem uh, over zitten. Want uh, hij zal meer dan wie dan ook beseffen... wat hij uh, verkeerd deed op dat moment... Uh,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 Wat is er erger, de rode kaart van Guidetti en het missen van hem tegen PSV... of de twee punten die je hier laat liggen? Nou, Je kunt altijd gelijk spelen. Ik vond het ergens dat het goed deed en, en dat zat er ook in in deze wedstrijd. Alleen als je iets in eigen hand hebt, je komt op een voorsprong. 11 uh, tegen elf hadden we dit niet weggegeven. Daar ben ik van overtuigd. En dan ga je uh, met, met een dosis vertrouwen... Met um, afhankelijk van de resultaten van morgen uh, ga, je, ga je bij PSV spelen. En, en, en dan zeg je met de bosvrouw, kom maar op, hier zijn we. Ja, en nu mis je ook nog je topscorer. Ja, dus, het uh, is twee punten en, en we zijn Leerdam uh, en Kidetti kwijt. Maar ja, Kidetti is, is heel belangrijk. En, en, en, dus dat is, dat is een teleurstelling. En, en het besef je ook weer als trainer dat je niet alles in eigen hand hebt. Af en toe denken we dat wel als trainer, maar uh, één moment is een totaal andere situatie en een uh, andere uitslag. En, en, en, en dan ga je naar volgende week toe en dan ja, ik kan ik er nog steeds niet met mijn me hoofd bij. Vervelend weekendje dus? Vanavond wel, ja. Morgen zal het wel weer gaan. Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord. Ja, want RKC maakte tegen tien man van Feyenoord dus nog gelijk. En had zelfs nog kansen op meer. En daarover ten apel met de trainer van RKC, Ruud Brood. Jullie spelen niet zo vaak gelijk en dan speel je gelijk tegen Feyenoord in de Kuip. En wat overheerst dan? Ja, vooraf is dat uh, uh, een resultaat natuurlijk. Als je de wedstrijd ziet, denk ik wel verdiend. Dus uh, ja, hartstikke mooi. Zonder meer, want Feyenoord heeft hier thuis de laatste wedstrijden alleen maar gewonnen. En dan kom je achter, door een penalty. Was dat er één? Nou, ik heb de beelden gezien, er is contact, maar ik vond hem uh, iets, iets te makkelijk uh, ja, vallen. Laat ik het dan zo zeggen, maar oké. Okay. Schijstig beslist daarin. en uh, Zelfs als trainer van RKC zou je zeggen nee. Je zegt dat vrij relaxed na de 1-1 van Brabant. Maar stel dat je nou met 1-0 verloren had door zo'n penalty. Wat was ja, dan je reactie geweest? Op dat moment was ik wel kwaad. Ik dacht echt dat uh, Henrico uh, een overtreding begint. Maar als je de beelden terugkijkt vind ik wel dat Elamani heel makkelijk voorover uh, in het zwembad duikt. Maar goed, schijstig beslist in deze. En uh, ja, Ik had er niet aan moeten denken dat je zo onderuit zou gaan inderdaad. Wat dacht je toen hij zijn shirt uittrok? Dat hij die regel hier niet kende. Dus ik was er heel blij mee. We wilden al aanvallend wisselen, omdat je achterkomt. Maar toen hebben we een tweede aanvaller gelijk erbij gezet. En uh, ja, er zit maar eens straf op. En ik was benieuwd hoe ze dan gingen spelen. Uh, je hebt gezien wat het resultaat erna was. We gingen vol uh, vooruit. En uh, ja, er werd beloond met een mooi doelpunt. Ja, voor mij is nog een keer de paal. Ja, op, ja absoluut. Dus... Uh, ja, we, we waren aardig, uh, aardig uh, zeg maar, richting hun goal aan het voetballen. En uh, het veld maakte er uh, ook zwaarder dat ze niet zo makkelijk meer konden counteren. Ja, dan moet je iets zuiverder zijn, maar het was natuurlijk een hele mooie goal. Je mag eigenlijk best trots zijn op je ploegie, zeg ik met alle respect. Ja, ik, ik praat uh, wat je zegt. Je zegt het goed met respect als je hier een punt haalt. En zeker de manier waarop, want ik denk dat we de eerste helft redelijk goed stonden, aardig hebben gespeeld. En uh, buiten de eerste kans van hun dan, dat schot van q maar de, we waren een aantal keren dichtbij. Maar natuurlijk ben je trots als je hier uh, gelijk speelt met, met dit team. Ja, we, het is gebleken dat we dus uh, wat we vorige week en de week ervoor uh, lieten zien qua veldspel, ja, dat we toch aardig kunnen voetballen. Op naar carnaval? <laughs> ik heb begrepen dat het uh, aardig los gaat. Dus. Uh, ik zie ze morgen wel weer. Ruud Brood, de trainer van RKC, dat dus een puntje haalde in de Kuip. Feyenoord RKC eindigt in 1-1. Denk je dat je morgen weer naar Federer mag, Jan? <laughs> nou ja, 4-3 Davidenko. Derde set. Het was 0-40 op de service van Federer. En dan weet hij toch weer een tennis uit de hoge hoed te toveren. Daar je van. Hij werkt al die drie breekpunten weg. En het is nu inmiddels voordeel in de game. Zojuist een ace, daarvoor ook weer een ace. En dat is toch wel Federer. Uh, op de big points weet hij zijn beste tennis te spelen. Ook nu weer in deze derde set, in deze tweede halve eindstrijd van vandaag. Juan Martín del Potro staat dus al in de finale. Davidenko was er eigenlijk heel, dicht, heel dichtbij. Drie breekpunten op een 4-3 voorsprong voor de Rus. Maar hij heeft ze dus niet gemaakt. En nu gaat de return uit en is het gewoon 4-4... En leeft Roger Federer nog op een 3-2 achterstand, had hij het ook moeilijk. Federer ook weer een breekpunt tegen, had hij een magistrale volley. Dus ja, het, het is gewoon bloedstollend spannend. 4-4, derde set, Roger Federer tegen Davidenko. Denko. Ik weet niet op wie ik mijn geld moet zetten op dit moment. Herdag, Roda en die houtkamp. Ik zal mijn geld op uh, Roda zetten, want Roda is de betere ploeg. staat 1-0 voor in het begin van de tweede helft, twee minuten oud, geen wissels. En Heracles zal het toch heel anders moeten doen in de tweede helft. Weinig kansen gecreëerd. En dat terwijl vorige week tegen aardsrivaal FC Twente zo goed werd gevoetbald. lijkt het erop alsof Carnaval ervoor gezorgd heeft. dat er een metamorfose al uh, voor de wedstrijd plaatsvond. Dat men uh, niet wil voetballen, maar meer wil feesten. En dat uh, kan natuurlijk niet als er balbezit is uh, voor Roda. Uiteraard Malki, de maker van het enige doelpunt. Prachtig doelpunt met een heel mooi paasje. daaraan voorafgaand van uh, uh, Aduramzi. Ramzi. En daar is de mogelijkheid bij. Bijna voor Roda, waar het niet dat Jonker de bal van de voet af ziet springen en pas weer, Remco Pasveer de bal aan de rechter heeft en hem ja, in het spel kan brengen, maar het staat stil het tempo ligt ontzettend laag bij Heracles, en zo kom je echt nooit aan voetballen toe, nog altijd Pasveer met de bal ja, en dan speelt hij de bal maar naar de rechterkant, richting Tim Breukers, die probeert dan Douglas te bereiken, dat lukt ook maar moet hem weer terugkrijgen van Douglas, omdat Douglas op de huid wordt gezeten, dan gaat de bal weer helemaal terug naar Pasveer, en zo Alweer drie minuten in de tweede helft is er eigenlijk heel weinig gebeurd, zoals er ook in de eerste helft heel weinig gebeurde, en leidt Roda verdiend met 1-0 tegen Heracles in Almelo de sueño desnuda mm -hmm. en un océano de rosas Ay. algo me quita las dudas yo salí Af en toe moet je gewoon durven met je geld, Jan Roes. <lacht> Dat durf ik ook wel. En, uh, het is Federer nu die uh, drie breekpunten heeft op die 4-4 stand... in de derde set tegen Nikolai Davidenko en de Rus. Ik keek net, ja, die was gewoon ontzettend boos... Heeft zoveel kansen gehad natuurlijk in die, in die derde set. Heeft hij niet weten te benutten. En nu Federer. Een tweede service van Davidenko. Enorme kans natuurlijk voor de Zwitser om te breken. En dan op 5-4 te komen. En dan straks die wedstrijd gaan uitserveren. Tweede service Davidenko naar de backhand van Federer. En vierde netband. Nee, die bal gaat er niet overheen. Dus is daar de break voor de grote meester uit Zwitserland. Penibel was de situatie voor Federer op 3-2 en 4-3. Maar hij wist zich er steeds uit te redden. En nu breekt hij op Love Denko En ziet het er heel zonnig uit voor Federer. 5-4 in de derde set. Glimlach op de gezichten als je hier kijkt in Ahoy bij vooral de Zwitserse fans. En natuurlijk ook de Nederlandse supporters. Denko speelt een wereldwedstrijd. Absoluut. Maar ja. Hij moet die kansen dan wel pakken, maar het is ook weer de kracht en de magie van Federer. Ik zei het al in mijn vorige flits dat hij op de big points het beste tennis kan spelen. En ook dat laat hij zien vanavond in Ahoy. Het is genieten. Het is 5-4 voor Federer. De twee tennissers zitten op hun stoeltje. En de Zwitser kan straks gaan serveren voor de winst. Dit is Roda en die had kom. 1-0 nog altijd voor Roda. De lange reis is uh, volgens nog niet voor niets geweest. En de achtste plaats ook niet. Uh. Het verschil is inderdaad 8 tegen 10. Want uh, als je kijkt naar het spel van Heracles... dat is in aanvallend opzicht heel magertjes. Niet goed. En Ramsy de man van de paas van de wedstrijd tot nu toe, speelt de bal nu op uh, Donald. En uh, Mitchell Donald bereikt Mats Jonker. via vormer naar de linkerkant. En dat zegt uh, genoeg. Het, is, uh, het aanvalspel van uh, Roda is gewoon veel verzorgder. Men uh, gaat over veel schijven. Probeert uh, mooi aan te vallen. En aan de andere kant komt uh, pas weer niet verder dan uh, zijn backs en een e enkele keer... Een middenvelder die dan uh, een bal hard uh, naar voren speelt. Nu heeft uh, Breukers de bal, speelt hem weer helemaal terug. En uh, komt dan uh, terecht bij uh, Bende Rienstra. Rienstra weer terug naar... Pasveer. En zo, ja, dat is eigenlijk het spel van uh, Roda en van Heracles. Uh, Roda zet Heracles vast. Gaat de bal weer naar Looms. Weer terug naar Pasveer. En die moet dan de bal hard naar voren rammen. Dan wordt hij opgevangen. Meestal door een Roda-speler. Ook nu weer is dat goed gedaan van Montaigne Die uh, vormer vindt. En vormer speelt de bal de diepte in op Jonker. Jonker in het strafschopgebied. Jonker uh, probeert uh, zich vrij uh, te draaien. Speelt de bal dan naar Malky. En Malky uh, gaat er langs. En Malky is in het strafschopgebied. En schiet de bal in het net En de bal is niet aangeraakt. Ja, wel aangeraakt door een Heraklisch, Herakliet. Uh, want uh, de grensrechter geeft een hoekschop... Ik dacht dat de bal niet het laatst werd. Jawel, toch het laatst werd geraakt door een Herakliet. En dus mag er een corner worden genoten. zoals was Antoine van der Linden die dat deed. Hoekschop voor Rode JC. We hebben gespeeld. 7,5 minuut. Tweede helft. 1-0 Roda Hoekschop Roda Vanaf de rechterkant. De man die volgend jaar bij Feyenoord speelt. Ruud Vormer. Hij heeft twee handen omhoog. Met uh, zo ga ik hem nemen. Kijken waar hij terecht komt. Gaat uh, heel aardig richting Wielaard. En dan uh, is het uh, Vukovic die de bal heeft. En probeert hem terug te leggen. Maar die bal is te kort en dan kan er gecounterd worden door Heracles. Kijken of die counter wat oplevert als de bal naar buiten gaat, naar Douglas. Douglas uh, heeft de bal 1 uh, tegen 1 uh, moet hij er langs gaan. Douglas gaat het strafschopgebied binnen, probeert de bal voor te geven en dan wordt de bal tot hoekschop uh, verwerkt. Eindelijk wat, uh, uh, wat uh, mensen die op de banken gaan staan. Eindelijk een fatsoenlijke aanval van Heracles Almelo. Maar het levert volgens nog alleen maar het hoekschop op 1-0. Nog altijd voor Roda. Hoeveel klappen heeft Federin nog nodig, Jan? Eentje, want hij heeft twee matchpoints op die 5-4 voorsprong in de derde set tegen Nikolai Davidenko. Eerste punt in deze game leverde de Zwitser in, half kort voorend onder in het net. Dan denk je van het zou toch niet, maar uh, hij stuit het nu een paar keer. Uh, het publiek gaat uh, klappen en hoopt natuurlijk uh, op een uh, mooi laatste punt. Een service naar de bekken van Davidenko, bal net uit. Dus krijgen we een tweede Opslag van Roger Federer. Voor dus een finale plek morgenmiddag in Ahoy om twee uur tegen Juan Martín del Potro. Bekend Federer, voorhand Davidenko. Bekend Federer, en weer van de Rus. Zwitser met een voorhand rechtdoor en hij maakt hem. Hij maakt hem. Balt zijn vuist, opluchting bij Roger Federer. Hij pakt die derde set met 6-4. Kwam in de problemen op 3-2 en 4-3. Wist zich daaruit te werken. Breekt dan op 4-4 Davidenko. En de Rus moet opnieuw buigen. 17 e overwinning tegen Davidenko. De Rus blijft op 2 staan. Staande ovatie van het publiek in Ahoy. Het was een spannende, boeiende halve finale. Vanmiddag won Del Potro. Die had zich al geplaatst. En nu dus Roger Federer. Hij in de finale van het ABN Amro World Tennis Tournament morgen in Rotterdam. Nou, dan is die Houtkamp de enige die nog over is. Heracles Roda. Ah, nou, was het maar waar. <laughs> dan, uh, dan was het uh, toch uh, een goed aan de prijs. Maar nu uh, is het 1-0 in het voordeel van Roda. Vorige week tranen van geluk bij voorzitter Jan Smit. Na afloop van die 4-3 overwinning op uh, Twente. Maar ik denk dat hij nu met, tra met tranen in de ogen zit vanwege het spel van uh, Heracles. Want dat is nog niet best in de tweede helft. Na 10 minuten ook 1-0 voor Roda. is uh, balbezit voor uh, Malki die de bal kopt, maar niet bij een medestander krijgt. Uh, Jonker kan er net niet bij en dan gaat de bal weer omhoog. Maar dan is altijd in elk duel zijn de Roda-spelers sterker dan die van Heracles. En dus is het balbezit voor Donald. Maar Donald raakt de bal nu wel kwijt aan Duarte. Duarte geeft hem aan uh, Douglas mee. Douglas gaat lopen met de bal, gaat lang lopen met de bal. En dan staat alles en iedereen alweer op zijn plek bij Roda. En raakt Douglas de bal kwijt is het balbezit voor Rodi Roda dat 1-0 leidt tegen Heracles door het mooi doelpunt van Malky. En drie wedstrijden zijn afgelopen. Feyenoord RKC 1-1, Ado Excelsior 1-1 en de graafschap VVV 1-4. We gaan naar het NOS Journaal met Jan van der Putten. En daarna nog een uur NOS Langs de Lijn. Tot zo. NOS Langs de Lijn op 1 Sport Radio 1 Morgen om 12 uur het WK Schaatsen in Moskou. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. En de Eredivisie. Groningen PSV. Nu is het de doelbal die volkomen over de bal heen maakt zegt. Ajax NEC. Deze zit straks op het gebied. Bal voor. Net niet. Utrecht AZ. Ja, nummer 3 hoor. En om half 5, Vitesse Twente. maakt hij misschien al 3-0. Oh, die heeft heel veel tijd nodig met zijn linker. NOS langs de lijn. Morgen om 12 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Vanavond in Opium een uniek interview van Cornel Maas... met de koningin van het theater Ellen Vogel. Een hommage aan de inmiddels 90-jarige actrice. Met verder onder meer Jeroen K.B., Erik Snijder en Halina Rijn. En met bijzonder archiefmateriaal. Opium is er vanavond om half elf bij de Avro Nederland 2. Dit is Radio 1.